Daar verlies je 15 minuten, 18 kilometer lange file. En de laatste is de A59, zonzeel richting Os bij Maden, 20 minuten, 7 kilometer. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten. Ik zou het sowieso niet doen, te hard gaan, maar vooral niet nu. Ook niet op de A13, richting Rotterdam bij Den Haag. Daar staan ze te flitsen bij graden. En dit was het Nieuws op Slam. 1 minuut voor 11, een hele goede morgen. Gelukkig neemt je spits af, 33 vertragingen met Flitsmeister nog. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A32 richting Weerdum bij Steenwijk Noord. Daar verlies je 15 minuten, 18 kilometer lange file. En de laatste is de A59, Zonzeel richting Os bij Maden. 20 minuten, 7 kilometer, daar is de hoofdrijbaan afgesloten.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 Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip... voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam, Slam. Jarno van der Wielen. Stap meteen in de mix. Muziek van Regard en Ray Secrets komt eraan. Ook Huntrix krijg je naar Supermode. En tell me why. Good morning. Stage Goedemorgen. Je bent bij Slam met Hendrikx en David Geta en Golden. Onderweg is Rigard en Ray en Secrets komt eraan. En natuurlijk, je hebt de borrels gehad, de kerstborrels, de nieuwjaarsborrels. Daar worden heel veel geheimen verteld. En hoe lang duurt het nu voordat een geheim bewaard kan blijven, of voordat het verklapt wordt eigenlijk? Nou, het leuke is bij het onderzoek staat de term mannen nooit vermeld, maar vrouwen doen er maximaal 47 uur over om een geheim te verklappen. Dus ben je die 47 uur? al gepasseerd, dan zit je goed. Ben je nou een vrouw of gewoon een man trouwens? Maakt trouwens geen reet uit. En vind je het moeilijk om een geheim te bewaren? Nou, ik heb een paar tips voor je. Vertel het je moeder. Je moeder gaat nooit judgen, gaat je nooit veroordelen... dus vertel het daar, bij je moeder is alles safe. Bewaar tip 2. Ga niet het probleem opzoeken. Dus heb je bijvoorbeeld een drankprobleem... ga dan niet naar die borrels toe, maar vermijd die problemen... dat je ook niet snel in de verleiding komt. En bewaar tip 3. Vertel het gewoon, maar deel het op zo'n manier dat men denkt dat het over een ander gaat. Dus dan ben je het wel kwijt, maar men heeft geen idee dat het over jou gaat. Zo hoorde ik gisteren dat de SOA-test van een vriend van mij positief was. Wacht, oh, nee, shit. There's something in his eyes He's keeping secrets. What a way to drop a bombshell, baby Cause you really didn't think I'd find out In the silence, right? And I'm on the side where the lights out Know that you're feeling Know uh -huh. that you're feeling Fuck you in my heart, hey Temperature, cause to me she's zero degrees, she cold. freeze. I got that girl from overseas. Now she's my Miss America, now can I cannot be her soldier, please? I'm fighting for this girl on a battlefield of love. Don't they look like baby Cupid sending arrows from above? Don't you ever leave a side of me indefinitely, not privately, and honestly, I'm down like the economy, be the world. en Down op Slam. Jullie zijn lekker bezig, mannen. Goedjes naar Lubboerland. De Gok van Je Leven. En goedjes terug, dan ben je al bijna Las Vegas shop. Deze week maak je kans op de trip van je leven met De Gok van Je Leven. Jij en je maten. Gaan naar Las Vegas. Het leuke is, je land. je gaat niet gelijk je hotelkamer in... maar het casino. En daar zit je je geld in op rood of op zwart. Helemaal een beetje te wennen en je een beetje te kittelen. Hoe dat gaat zijn als je die trip wint in Vegas... en dat momentje in het casino. Spelen we de gok van je leven. We hebben hier een roulette in de studio... waarvan ik uh, geleerd heb dat je uh, het grote wiel... moet je uh, tegen de klok in en met de klok mee... moet je dat balletje doen. Dat gaan we zo mee doen met uh, kandidaat Max. Dat is... Ja, die heeft lef. Dat is een diehard. Die gaat tot... De Max ook met zijn eigen fiches. Hij zit niet op twee fiches. Gaat hij weer spelen voor rood of zwart. Dan kan hij dus met vier fiches het maximale in de finale komen. Of helemaal niks. En dat betekent weer meer kans voor jou. Dus wil je zo meteen aan het roulettewiel ook draaien. Eerder of later deze dag. Vegas plus je leeftijd via de app van Slam. Nieuw muziek. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Anton, tot het eind van mei. Niet los. Ormere music. Grand Slam.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 En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen. En minuut voor half 12. Tijd voor je slim weer-update van de vrienden van Weer Online. Het is nog lekker sneeuwachtig in het land. Er valt 3 tot 5 centimeter. Lokaal kan er nog meer vallen zelfs. En het is code oranje ook overal. Vanmiddag neemt die neerslag dan weer af en het wordt zo'n 1 tot 3 graden... Dan de situatie op de weg. er belt nog 35 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. Dat zijn er twee in de A58 richting Tilburg. Bij Bavel daar verlies je 16 minuten, 4 kilometer. En de laatste is de A59, Zonzeel, in de richting van Os. Bij Maren, kwartiertje. De hoofdrijbaan zijn afgesloten. Dat duurt tot half twee vanmiddag. En je flitser, die vind je op de A13 richting Rotterdam. Bij Den Haag, 6,8. Johan van der Wielen. Zometeen ga je misschien jij wel naar Vegas in de gok van je leven. Eerst muziek van Heven. <middels> Ik en David op Slam. You're the art time. De gok van, van je leven. Je gaat het jaar zo lekker beginnen. Want misschien ga jij met je vrienden wel naar Viva Las Vegas. En dat doe je door alleen maar gokkie te wagen. De gok van je leven. En dat heeft onze grote lieve vriend Max al een paar keer gedaan. Max, goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij echt de gokker van nature, ook, of niet? Maar eigenlijk niet. Oh, maar nu heb je zoiets van, fuck it, de keer dat ik dan aan het gokken ben, dan uh, ga ik gewoon all-in, letterlijk. we ja, gelijk maar al in toch? Ja, je gaat voor de max. Als ha, ik dit ha. win, ga ik vanavond gelijk naar het casino. Nou, dat zou ik zeker ja. doen, want heb je ooit uh, <laughs> een grote, grote prijs al gewonnen uh, met gokken, of niet? Nee, nee, nee, nee. Oké, okay, nee, heel goed. Eigenlijk moet je er ook bijna nooit komen. Ik zat laatst aan de blackjack-tafel en toen kreeg ik ruzie met de rest van de tafel, omdat ik volgens hun steeds de verkeerde beslissingen nam. <laughs> Ja, dat is niet best. Nee, dat is niet best inderdaad. Maar goed, ik hoop dat jij meer geluk hebt. Uh, je hebt al een, uh, ja, een ronde overleefd. Je staat nu op twee fiches. Je hebt ervoor gekozen om door te spelen. Dat betekent, heb jij zometeen de kleur goed... dan ga je er vandoor met de maximaal vier fiches. En dat betekent dat jij ja, gewoon echt het meeste eruit hebt gehaald... voor de grote finale. Dus de meeste kans die je kan hebben op die reis naar Vegas... is dan binnen. Ja, top. Ja, um, dat wou ik zeggen. Uh, het is een hele simpele vraag. Rood of zwart, waar gaan we voor, Max? Ja, we gaan gewoon weer voor rood. We gaan weer voor rood. Oh, en nou dan gaat uh, onze lieve vriend Marijn van de Slam Ochtendshow uh, dat balletje laten rollen. En dan ben ik benieuwd of dat jij er alles hebt uitgehaald... of dat je met niks uiteindelijk het spel weer verlaat. Daar gaan we. Het balletje is aan het rollen. Max. Jij zei ja. rood, hè? Ja. Het is elf zwart. Helaas. Ja. Maar echt een applausje voor jou dat jij tot het maximale bent gegaan... en echt de gok van je leven hebt genomen, jongen. Tuurlijk. Dank je wel voor het spelen. En je kan het gewoon weer doen. Uh, je Vegas plus je leeftijd via de app van Slam. Helemaal goed. Ook kans maken. App Vegas plus je leeftijd met de Slam-app. En win een trip naar Las Vegas. No pass doing it.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 En je kunt natuurlijk mij ook iedere dag horen op Slam! Koen koen. Slam. Slam. Slam. Boost your life. Rhythm is, Rhythm is a dancer. Op de lekkerste playlist voor je woensdagwerkdag, ook al zit je thuis. Slam. Waar je straks bij Thomas weer kans maakt op een nieuwe speelronde. Voor de gok van je leven. Onze Max had er niet het maximale uit. Weer ging die van rood. Het werd zwart, dat betekent nul fiches en geen trip naar Vegas. Heb je wel zoiets van, ja, ik heb het geluk in mijn hand. Meerdere keren, nou kom maar door. Vegas plus je leeftijd via de app van Slam. En zometeen, bijna 12 uur, de lekkerste lunchpauze komt eraan. Hou in de pauze! Hier is nog David Guetta en Teddy Swims. We will find a possible detain. like oil in the ocean.